Het dodental van de aardbeving in het tsunami staat nu op 5200. Ruim 9000 mensen staan officieel geregistreerd als vermist. Het OM is bezorgd over het aantal scholieren dat spijbelt vanwege problemen thuis, het zogenoemde signaalverzuim. Vorig jaar kwamen er bij het OM bijna 4000 zaken terecht van deze vorm van spijbelen. Schoolverzuim omdat een gezin buiten de officiële schoolvakanties omweg gaat, wordt luxe verzuim genoemd. Het OM noemt het van groot belang dat alle vormen van spijbelen worden aangepakt. Omdat jongeren die veel spijbelen vaker in de criminaliteit terechtkomen dan jongeren die trouw naar school gaan. In Libië is een verwachte aanval van het leger op de stad Benghazi uitgebleven. Gisteravond meldde de staatstelevisie dat de opstandelingen voor middernacht hun schuilplaatsen en wapendepots moeten verlaten. Maar alles bleef rustig. Benghazi is de belangrijkste stad die de opstandelingen in handen hebben. De VN Veiligheidsraad is het opnieuw niet eens geworden over een vliegverbod voor Libië. Er is zes uur over gepraat. Vandaag wordt er verder gepraat. Het weer bewolkt en in Limburg een kleine kans op regen. Later overal droog en in het westen wat zon bij een graad of 10. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort ben jij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 ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. -N -N. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Een zeer goedemorgen, Zandvoort. Het is zaterdag 12 maart 2011. De dag dat uh, de militairen vrijgekomen zijn. Ja, een, een heugelijke dag en eigenlijk een trieste dag ook natuurlijk in verband met Japan. Ja, de beelden hebben we gezien. Het ziet er verschrikkelijk uit. Hopelijk dat het allemaal maar een beetje mee gaat vallen. Maar ik zie dat toch ernstige dingen gebeuren. Maar goed, goedemorgen Zandvoort gaat van start. Wij hebben weer een heel aantal vrolijke dingen te melden. Ja, we zitten hier in het altijd gezellige en gastvrije hoogland. Hè? Waar we nog steeds steeds koffie krijgen. Ja, en wie schenkt die dan? Betty van der Vorst, die een aantal dingen voor CFM gaat doen. Die doet de koffie en is en... ook de gastvrouw. Dus mocht u koffie komen willen drinken in Hotel Hoogland, bent u van harte welkom. De techniek is in handen van Roy Haldeman Redactie, zoals gebruikelijk van Yvonne Roosendaal. Naast mij zit Don de Gribbe. goedemorgen. En naast mij, goedemorgen, zit Ben Zolleveld. En wat gaan wij allemaal doen vandaag? We gaan het hebben met Hans Veldwies over de Wurf, de toneeluitvoering. Ja, die schijnen weer een paar stukjes opgezet. Ja, wat... Tafreeltjes uit het oude Zandvoort. Wel twee. Wel twee. Dus de moeite waard. om. Maar we gaan straks aan Ans vragen hoe ja. dat uh, allemaal zit. Pieter Roustra. Daar... Ja, ja, met uh, de Lions Club. Daar willen wij een heleboel van weten. Ja, we gaan hem helemaal uitmelken. uitmelken. Ja. Om tien over half elf komt Jeroen Wouda vertellen over de 30 van Zandvoort. De 30 van Zandvoort is de wandeling op de zaterdag voor de sequieren. En daar ja. weet hij ook een boel van. Ja, en dan, uh, dan gaan we eerst even naar het nieuws en daarna zijn we weer terug. En dan gaat Gijs de Rode iets vertellen over ja, de onvrede die er toch heerst onder de gebruikers van het ex-gemeenschapshuis die ja, ik, nu in de LDC zitten. Ik hoorde ook dat hij zich weer niet goed geïnformeerd voelde. Niet goed geïnformeerd, maar ook het, het, het, het, de layout van het gebouw en dergelijke. Het schijnt nog niet lekker te zitten, allemaal. Gaan we allemaal Gijs, horen. Gijs gaat het ons helemaal uitleggen en dan is er natuurlijk ook weer het Yes in Zandvoort. Om vijf voor half twaalf gaat Hans Rijmers ons vertellen wie er komt, en... hoe hij of zij speelt en of het weer de moeite waard is. Ja, en dan, dan eindigen we de ochtend met het laatste onderwerp, dus toertocht voor challenge. Dat heeft iets met fietsen te maken. En Een het hele de... fietsen en er wordt ook op het circuit nog wat gedaan. Ja, dus ook ja. uh, Marco, die gaan wij het hem van de naad vragen. Ja. Uh, nou ja, al met al Ben, een, een heel vol programma. Een vol en vrolijk programma. Ja. We gaan maar uh, beginnen met een muziekje. Oh ja, even even ja? melden, ja? de muziekkeuze is van hebben. Oh, dankjewel Ben. <laughs> dankjewel. Nou, dan beginnen we gezien het, uh, het volgende onderwerp. Beginnen we maar eens met uh, Yesterday van de Beatles. Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Yesterday Zegt Betty. Er staat hier een karaf water waar het water een beetje troebel optrekt. Maar het is Duinwater, Betty, toch? Ja, ja, ja. Uh, dat is zuurstof. Ja, ja, ja. het <laughs> water gaan wij drinken. Aangeschoven, Mieke Hollander en Hans Veldwitsch van de Vereniging de Wurf. Welkom. Goedemorgen. Dank je. Uh, wij gaan het natuurlijk hebben over uh, volgende week. Volgende week is er weer een voorstelling, een uitvoering. En wel in twee delen. Verhuur is ook niet alles. Strookt dat wel met wat er nu gaat gebeuren? Want ik zie overal posters van wilt u een bed en breakfast beginnen? Ja, nou dat strookt wel met uh, natuurlijk. Daarom zijn we er ook in gestapt. Het, het loopt tegen de Pasen, dus ja, dan gaat iedereen verhuren natuurlijk. Het loopt dus, tegen het seizoen. Ja, dus het kan niet beter. <laughs> dus, dus de bordjes worden weer uitgehangen en er komen weer verhuurd worden. Ja. Maar eerst, voordat je gaat verhuren, aan de schoonmaak Mieke. Ja, dat en, moet ook gebeuren. Wat, uh, ja, je gaat natuurlijk niet alles uh, vertellen. Maar, uh... nee, nee, nee, nee, nee, want dan is de kloe weg natuurlijk. Nee, nee. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij, uh, aan de schoonmaak? Uh, een ouderwets uh, voorjaarsschoonmaak, maar ze deden vroeger ook een najaarsschoonmaak. Dus is... na het seizoen werd het ook nog schoongemaakt. Voor de customers. voor customers. Dat dan de troep van de, ver, van de huurders opgeruimd Ja, inderdaad. En dan mocht je weer in je eigen huis gaan wonen, want je verhuurde je kamer een hele maand. Of ja, twee maanden. Dus ja, ja, ik, jij... heb, ik heb het, het al eerder gezegd, mijn schuur is ook behangen. Ja, <laughs> dus ja dan werd ze erin. <laughs> hoe, oude, in de... hoe oud is die schuur? Dat is het oude huis van Beekman. Dus, uh, daar, dus er is werd, daar is in gewoond vroeger? Daar ja. ja, is ja. in gewoond En dan gingen de mensen meestal in de schuur wonen. en de gasten lieten je, je huis wonen. Ja, en dat is ook nu gaat beetje... het omgekeerd. Ja. Nu <laughs> laat je je gast in de schuur. Dat zelf in je huis. is dat ook een beetje de kloof van uh, Verhuur is niet alles? Je hoeft niet alles te verklappen, want je moet zoveel mogelijk mensen gaan kijken natuurlijk. Maar... Ja, ja, dat is een beetje de kloe. Je ja, gaat verhuurd. Ja, ja. En dan moet je maar, als ja. je het voor het eerst gaat doen, moet je maar afwachten natuurlijk, wat voor mensen er komen. Meestal waren Duitsers natuurlijk, maar dan moet je maar afwachten wat voor volk het is. Je verstaat ze natuurlijk voor geen meter. Nee. Ja, en jij ligt met die mensen toch in een klein kamertje, want vroeger <lacht> waren de huizen niet zo groot. Dus het was toch wel een beetje passen en meten. Dus... Was het vroeger ook zo dat de gasten gewoon in de huiskamers liepen bij de uh, verhuurders? Nee, je verhuurde je kamer... ...en jij zelf sliep in een klein kamertje okay. daarnaast... ...of in een zomerhuisje had je, dat je daar had of zo... Of, ...maar de gasten, of ja, de verhuurders eigenlijk... De huurders, ...die dus, die sliepen in het huis... ...en of dat nou één kamer was of een halve kamer... ...maar die sliepen dan in jouw huis. Maar dat, uh, over welke periode praat je ongeveer nu? Waar, waar is dit gesitueerd? Wat, uh, nou, wij spelen uh, dus vanaf 1900... 1920, ja. maar dat verhuren dat is wel eigenlijk later gekomen. Ja. ...en ik weet nog zelf van mijn eigen toen ik... ...en ik ben toch 57 en ik was een jaar of vijf, zes... ...dat mijn moeder ook haar hele huis verhuurde... ...en wij woonden achter, ja, in het zomerhuis... Ja. ...dus dan verhuurde hij een hele maand... ...maar dat waren zowel Nederlanders als Duitsers... ...en daar verhuurde je dan een hele maand je huis aan. Ja, ik, ik, ik ken het natuurlijk en mijn leeftijdsgenoten kennen dat... Uh, ...alleen van na de oorlog... Uh, ...en dan, uh, ik weet niet of dat anders was... Ik weet wel van mijn moeder als Amsterdamse dat ze dan in de maand juli of ja. augustus een heel Dat ja. was in Oud-Noord. Uh, en de mensen daar die waren strandpachters en die vertrokken dan uit hun huis. Ja. En die verhuurden hun huis in de zomer uh, dan. Ja, mijn ouders werkten natuurlijk ook op het strand. Ja, je ging zomers de deur uit, je kwam uh, s, ochtends de deur uit, je kwam s'avonds thuis. Dus ja, dan had je alleen maar uh, wat eten en uh, je bed nodig. En die mensen die sliepen in het uh, huis. En de toppen dan? Die bleef gewoon bestaan. Daar werd je gewoon in gewassen, want een douche had je niet. Ja, dat bedoel ik, want je kon niet in die was. Tijd. moest je toch in de toppen. Ja, joh, ga je toch gewoon, maar je ligt toch de hele dag in het zee. Dus ik bedoel, uh, we gingen niet iedere dag in de toppen hoor. Nee. Eén keer in de week, dat en was... verder lag je in de zee. Ik denk dat het in de tijd was dat uh, de meeste huizen geen douche hadden. Wel zelfs. nee, dat had je toch niet. Ik bedoel, ja, de toppen maar... werd neergezet op zaterdagavond ik heb, en... Ja, uh... Ik ben natuurlijk een stuk jonger, maar ik heb ook in die ziekenhuis gezeten. Ja. Ja. Nou, dat wel, is heel wel. lang doorgegaan. Ja. Dankjewel. Mieke corrigeerde trouwens overigens, uh, het is niet één maand, maar er werd uh, grift twee, tweeënhalve twee, maanden verhuurd. Mijn ouders verhuurden twee maanden, de maanden ja, ja. juli en augustus. Ja. En dan hadden we dan uh, een Amsterdams gezin in huis. Ja. Een gezin met vijf kinderen. Ja. En wij waren met drie kinderen. Dus het was... Uh, het leuke speelmaatjes. Dertien personen in één huis. was ja. Ja. Ja, dus dat altijd een vaste familie? Wij hebben acht jaar lang een vaste familie gehad. Ja. In, in augustus en de maand juli was meestal wisselend. En dan, dan bouw je natuurlijk ook een redelijke band op met je gezin. Ja. Echt wel. Is dat ook, ga ik terug naar de, eigenlijk ga ik naar de toekomst, is dat ook iets wat er nu zou kunnen gaan gebeuren met dat nieuwe bed-and-breakfast idee? Dat je weer echt dat terugkrijgt dat... Uh... Nee, ik denk het niet. Bed-and-breakfast is echt meer voor passanten. Ja, dus niet meer zoals het vroeger was van een hele familie... Uh... Nee, nee, nee. Dat is kortstondiger. hè? Je huurt ja, niet meer voor twee weken of een wel, maand. Nee, je mag blij zijn als je vijf, zes dagen verhuurt aan mensen. Ja. Want ja, ik allemaal doe allemaal het zelf al jaren, ja. Ik doet zelf doorreizen. al uh, ja. 36 jaar, maar uh, okay. het is niet meer echt, uh, dat is geweest hoor. Nou goed, dus voor alle zandwoorders die het nog één keer uh, willen beleven, bij Mo ANS is. kan je gewoon <laughs> nog even inschrijven. Een <laughs> en voor een maand kan ook, ik weet niet of Freke daar wel blij mee is. We gaan even terug naar het toneelstuk, want het is natuurlijk volgende week zaterdag, want daar ging het om. Er was eerst een kleine, uh, ik keek op de kalender, wie moet ik nou kiezen, de babbelwagen of uh, de wurf? Altijd een moeilijk ding. Want ze stonden allebei op dezelfde datum gepland. Ja, ja. En gelukkig werd besloten om de babbelwagen toen maar een week naar voren te trekken. Ja, dus ik wil meteen bij deze gelegenheid Marcel heel hartelijk bedanken ja, dat zeker. hij dat voor ons zeker. gedaan heeft. Ja. Ja. Nou ja, dat, uh, dat proef ik toch binnen de Zandvoortse verenigingen. Er is genoeg uh, uh, vriendelijkheid om, om op elkaar af te stemmen, dat merk ik wel. En dat is ook heel goed, ja. want daarvoor zijn wij ook een dorp. Om acht uur begint het. Uh, hoe is het met de wurf? Nou, dat uh, ik wil niet zeggen slecht, want we gaan natuurlijk die lekker... We hobbelen door zoals het is. We hobbelen door, maar ik weet niet of we nog lang door hobbelen. Ja, je kan natuurlijk... Kijk, weg gaan we natuurlijk nooit. Nee, nee, nee, Sand, nee, nee, nee. Eh, ik bedoel, de wurf blijft altijd bestaan. Maar ik denk dat het toch op een gegeven moment wel uitdraait op alleen de schouw. Daar hebben we natuurlijk een heel uitgebreid programma. Maar ja, met die ja, ik wil niet zeggen oude mensen, maar ik bedoel maar onze de tam, Ja. Maar onze Tante Riemolen, nou met de 83 jaar, die nog iedere donderdag komt Juist. om te spelen. Ja. En er zijn meerdere mensen die ook wat gaan mankeren. He, Bob Grant, de Hans, Gans, ze worden ouder, zit ook al in de... Nou, die lopen ook al tegen de 80. Dat kan je op een gegeven moment die mensen ook niet meer aan. Dat ze iedere donderdag in die tol komen repeteren. En dan ook nog eens een keertje, zoals vandaag weer met vijf, zes man ja. aan het toneel bouwen zijn. Dat houden ze op een gegeven moment niet meer vol. Moet er moeten dus gewoon een nieuwe jongelui van de rond We zijn dan de jongelui voor jullie. Graag, maar... Mocht je dus dat leuk vinden om uh, uh, bij de Wurf te komen... Meld je aan bij ja, toch? Uh, Mieke Hollander of bij Freek of bij Ansveldbies. Want er moet verjonging in de Wurf... Ja. Dan kunnen we vrolijk doorgaan met uh, de Wurf Goed, als je dat zo ziet hè, dat, uh, uh, dat je steeds met z'n allen ouder wordt En dan zie ik de toneelstukken Want ik kom elk jaar kijken Is het dezelfde groep die speelt Jullie hebben altijd heel veel plezier Vroeger waren het twee avonden ja. En er staat maar iets bij dat de tweede avond het water geen water was wat in de fles zat. Het is nooit water. Het is nooit water geweest. <laughs> nu ook dacht niet. Ik dacht jij dat het altijd water limonade was. Nee. Er heb nooit water in de fles gezeten. Ja, het is gewoon stevig Zo gezopen. Zoals in de eerste <laughs> en de tweede avond. Wordt er gewoon gedronken. Het blijft gewoon het borreltje. En het is geen water. En dan, uh, maar we hebben besloten tot één avond. Ja. Omdat uh, onze uitvoering schijnt iedere jaar te vallen. Op het vrijwilligersweekend. Dat klopt in dit geval ook ja. En dan zitten wij met twee Halve zalen, nou, dat is, uh, dat is te duur voor ons. Ja, je zou, dus kunnen, je zou kunnen kiezen dat... voor een andere datum misschien. Uh, ja, dus maar, het ja, maar de onze de datum staat al een jaar vast. Ja. Hoezo, hoezo is het vrijwilligersweekend een... Uh, dat schijnt uh, dat is al een paar jaar... Uh, maar het trekt het vrijwilligers... dat mensen weg? Ja? ja, die vrouwen van de vrijwilligers allemaal, en mannen ook, ja, mannen... Maar meestal de vrouwen hier, die ook naar de wurfavonden komen, die gaan dan naar die vrijwilligersavond. Oh, oké, okay, op die manier, ja, dat, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, dan, ja, je staat een jaar vast, maar misschien moet je het toch overwegen om, uh, om, om, een, om een week later te gaan. Ik weet dat zit dat, uh... dat heel erg Als wij drinken, weken, het, het, het vrijwilligersweekend is, dat weten we ook geen jaar van nee. tevoren. Ja, dat kan je nu al opvragen. Ik wil dat wel voor je doen hoor. Oh. Uh, nee, Want dat staat, met staat namelijk Hildring, N, NL doet, is dat, en die, die plannen dat elk jaar vast. Oh, ja, okay. Okay. Ja. Dus het is ook eigenlijk, naar één uh, uh, avond. Want ik kan mij ook uh, dingen herinneren bij jullie voorstelling dat bijvoorbeeld Bob Gansen zich ineens niet meer aan zijn tekst gaat houden. En dat één avond deed hij dat wel. Heeft hij dat ooit wel eens gedaan? Dat <laughs> hebben we nog nooit gedaan. En dan hoor je ineens van de zondag heel ander iets. Oh, maar het wordt oh, dat is heel gewoon. Ja. Dat is heel gewoon. Dus eigenlijk kan de script wel weg. Oh, Sylvia, heb heel nou, vaak een op een moment, uh, het script neergelegd... en die denkt, uh, speel maar voor de ballenmoer, ze komt weg... wat. jullie ja, komen ja, ja, ja. op het laatste toch wel uit. Ja. Mocht je haperen, dan geeft ze wel een hint, maar het... Nu jullie het over het script hebben... Uh, de meeste van die dingen zijn geschreven door mevrouw Jongensma... Ja. de bekende mevrouw Jongensma uit Oranje En de heer Steen. En de heer Steen. Komt daar ook nog wat nieuws bij of, of spelen jullie gewoon uh, die, die oude stukken? is het repertoire groot genoeg... Nou we hebben wel een heleboel stukken Want we hebben een hele lijst Dus je moet altijd zorgen dat het toch 10, 12 jaar geleden gespeeld is Maar ja ja, hun waren de enigste die natuurlijk die oude stukken konden schrijven. Want het is natuurlijk allemaal waar gebeurd. Ja. Het, kijk, je kan niet zeggen, zoals bij dringend. ik vraag een boek op en we maken een leuke, uh, leuke lachstuk uh, of zo. Ja. Wij kunnen niet uitkiezen. We hebben alleen maar die stukken, die stukken die altijd al één of twee keer gespeeld. Dit was al heel lang geleden gespeeld, dat aan de school. 87. Dus dat uh, is al een hele tijd niet gespeeld. Maar ja, ik bedoel, maar uh, we kunnen niet uit ja. wat anders kiezen. Maar want... Je hebt natuurlijk mensen nodig als je een nieuwe script krijgt, die die oude tafereelen ook kennen. Nou, zo of valt niet het mee? Best... Ja hoor, want uh, als je iets niet weet... Bob die legt het altijd wel uit en wordt altijd overgesproken. Op zijn eigen bekende wijze. Dat bedoel ja. ik. Ja. Dus daar hoef je nooit bang voor te nee. zijn. Dus ik bedoel, als jongeren meespelen ook... dan wordt het best wel uitgelegd wat bepaalde uitdrukkingen betekenen... en waar het stuk... en wat er dus vroeger ja. ook gebeurde. Dus je hoeft het echt niet... Uh, echt uh, ras, echt zandvoort te zijn... om te denken van, ik kan niet, want ik weet niks over zandvoort. Ja. Nou ja, mevrouw Jongs, maar Schuiten... die had dat allemaal zo meegemaakt Oh nu. ja, die uh, zoog het zo uit de duim, dat was zo'n goede schrijfster. Ja. Of zoog het niet uit de duim, maar die kon het zo voor de die kon, komen. Die kon ja. die schrijven. die wist toch? het allemaal, ja. ja. ja. Ik zie je ook als van oudste de Zandvoortse de pop. Ja. ja. Blijft blijft heel erg trekken, ik heb er nog nooit een gewonnen. Nou, moet je toch wat meer lood te kopen. <laughs> en ik maar loten kopen. Ja. Nog kopen. Het is wel een, een groot onderdeel van de avond, hè? want iedereen zit er op de spinsen, toch? Ja. Ja, het en nu mooi. ook tegenwoordig. Ja. Een hele mooie pop, hè? Ja. Ja. ja, allemaal handwerk. En tegenwoordig ook die, uh, schilderijtjes. die leuke schilderijtjes ja. van uh, Rimona die ze zelf ja. maakt. Ja, die, oh, dat zijn ja, echt ja. ook echt ja. Ja, Maar die Bij de babbelwagen die, wordt die ook verloten. Het zou kunnen dat ja, de ja, ja, daar ook. Ja, kunnen. daar ja. heeft ze ook een. Uh, ja, ja daar worden ze ook verloofding. Ja. En dat zijn echt hebben dingen, want iedereen ja, wil ik het vind, het, Ja, ik vind het zelf ook ja, helemaal fantastische leuk schilderijtjes. Ik ook, nou, we kopen zelf ook de loodjes ja. hoor, want ik wil ze zelf ook wel ja, hebben. Die, ja. Dus vanavond de babbelwagen, maar volgende week de Wurf met een uh, voorstelling over aan de schoonmaak. En het tweede gedeelte is uh, verhuur is ook niet alles. Neem aan dat dus een pauze is. Kaartjes nog steeds te koop. Ja, ja. Bij jou aan de deur? Of ja. ook bij Mieke aan de bij deur? Mieke. Waar woont Mieke? Ik woon in de constantin Huigenstraat, nummer 15. Dan jij woont op het uh, dorpsplein? dorpsplein. <laughs> Te huur. Te huur. <laughs> voor, de, voor de mensen die ni eventueel niet aan de deur kunnen kopen. Ik ben vanavond ook bij de babbelwagen. En ik oh. neem wat kaartjes mee. Ja, prima. Oh, Oké, okay dan kunnen we ze daar ook afhalen ja. uh, ze kosten 8 euro en de zaal is natuurlijk al om nu of 7 open en om 8 uur begint de voorstelling volgens goed zandvoorts gebruikt kwart over, Ik vols, 8. Uh, goed gebruik. kwart over <laughs> acht ja. zandvoorts kwartiertje Zandvoorskwartier. Altijd, hè. Ja. dat houden we erin ja. dank, dank voor jullie komst en we zien elkaar volgende week oké, okay, ook bedankt bedankt Sir Onze regisseur zijn we erin. Dan moeten we dat maar aannemen. Dat betekent dat we doorgaan. Dankjewel, Roy, voor de aanwijzingen. Dat, uh, dat werkt prima zo op deze manier. Aangeschoven? Ja, ja aangeschoven is Pieter Joustra. Een man met vele functies in Zandvoort. Voorzitter van de CFM. Zult zult het maar gelijk maar, uh, noemen. Hij heeft ook een eigen radioprogramma om 12 uur. Dat moest verteld worden, anders werden wij en ja. Ja, ik... Bij deze verteld over Oud-Zandvoort met Marcel Meijer en Tom Drommel. Heel goed. En waar gaat het over? Uh, we gaan uh, straks om twaalf uur praten over de binnenkort de Slopen Gemeenschapshuis, oftewel School, School B. Mooi. En de 24 rug rug rugwoning aan de Prinsessenweg die ook binnenkort gesloopt zullen worden. En uh, Ton Drommel en Marcel Meijer weten alles van de geschiedenis van zowel de woningen als van School B. En daar gaan ze straks over praten. Nou, nou, maar nou weet ik waarom het School B is. Het Dat eens. is vernaamd naar de, het hoofd van, destijds, van de Waals, die heb ik ook nog nee, meegemaakt. Nee, nee, nee. Die heet de bulk. Ja, maar dit was een veel ouder dan deze school, die is 1890 gebouwd. Stop, stop, Oké. Okay. We gaan hier niet discussiëren over de school. Hè. Dat gaan jullie om twaalf uur doen. Oké. Okay. Okay. Marcel Meijer en Tom ja. Rommel, en die weten er veel meer van dan jullie met twee bij mij. Maar ondertussen, het vorige stukje muziek ja. is uh, Dead. Was, uh, that's what friends are for. Van Niet Precies. en mijen. En over vrienden gesproken. De Lions waar je hier eigenlijk ja. voor bent Pieter. Ja. Uh, kun je voordat we nou gaan ingaan op activiteiten die je ontwikkelt. Iets vertellen over. Uh, wat zijn de Lions? Hoe is het ontstaan? Uh, wat voor soort mensen zitten daarin? Hoe, hoeveel uur hebben we? Ja, even korte samenvatting. Een korte samenvatting. De Lions is opgericht in 1917. In Amerika. Als een groep vrienden. Uh, die vonden dat, we, dat ze hun kennis. ...moesten inzetten om mensen die het moeilijk hadden te kunnen helpen. Nou, de Alliance is uitgegroeid, er zijn nu anderhalf miljoen leden over de hele wereld. Mannen, vrouwen, eh, dwarsdursnee van de maatschappij, dus eh, ook bijstandsmoeders zitten erbij. Eh, tot tot eh, zeer rijke mensen. Alles zit er En alleen maar bedoeld om mensen te helpen. Kinderen waar nood is. Uh, vandaag gaat er een vliegtuig bijvoorbeeld met tenten naar Japan toe uh, en we grijpen daarin omdat er een groot aantal Lionsclubs daar te plaatsen zijn en die hebben gisteravond een noodsignaal gegeven, kom helpen. Nou, dat betekent dat er vandaag een vliegtuig daar naartoe gaat en uh, Lions daar te plaatsen die tenten ontvangst nemen opzetten, uh, er komt steun vanuit de rest van de wereld mensen, mankracht, materieel daar naartoe om in te grijpen. Uh, die tenten, dat is mogelijk, want op op dit moment stonden er vele duizenden tenten in Haiti. Daar zijn inmiddels een groot aantal huizen gebouwd door de Lions. En die tenten die gaan dus nu door, door naar Japan toe. Dit is uh, wereldwijd, Lions. Ja. Uh, elk dorp, elke stad heeft, bijna elke staddorp heeft zijn eigen afdeling. Zo klopt. Zoals Zandvoort. De Lions. Ja, klopt. Uh, wat, doet, wat doet Zandvoort daarin? In de uh, Lions Club Zandvoort uh, omvat 35 mannen. En we houden ons bezig met een uh, groot aantal projecten. Punt 1, we proberen geld te genereren met acties en met dat geld kunnen we weer dingen doen waar nood is. En dat uh, gaat in eerste instantie naar uh, kinderen, want wij richten ons voornamelijk op kinderen hier in Zandvoet en omgeving. En dan moet je je voorstellen een, een, een rolstoel die niet door de gemeente wordt vergoed, daar grijpen wij in en wij uh, kopen die rolstoel. Maar dat betekent ook kinderen op vakantie sturen, die anders nooit die mogelijkheid zouden hebben. Um, een speelplaats inrichten voor een school voor gehandicapten wat buiten het budget valt. Steun bijvoorbeeld aan uh, activiteiten bij de Unicum. Of een plantinghuis in de Kosteloerenstraat. Hoe, hoe kom je aan die uh, onderwerpen? Borrelt dat binnen de groep op? Of, of, uh, nee, ik heb gehoord dat. We hebben goede contacten met de huisartsen. En die berichten ons van er is nood daar in dat gezin. Uh, kunnen jullie iets doen? Nou, En dan grijpen we in en dan doen we wat. Uh, niet alleen in, in Nederland, maar ook in het buitenland. Uh, we krijgen verzoeken van uh, Nederlandse stichtingen van wij willen waterputten slaan in India. Nou. Dan kijken we eerst of het wel betrouwbaar is. Want... Doet, doet, doet dat iemand zo'n verzoek aan Laien Sand voor? Ja. Of... ja. Uh, wij controleren alles. Want hm. elke euro die binnenkomt, die moet ook volledig besteed worden aan dat goede doel. Dus dat is de controle, is de grootste zorg die we steeds hebben. Van, uh, komt het geld al goed terecht, blijft het niet ergens een dubbeltje hangen. Ja, Pieter, een, een vraag erbij is. Een heleboel goede doelen of organisaties, die timmeren behoorlijk aan de weg... Ja. Om weer fondsen te genereren. Jullie doen dat een beetje in stilte. Ja, is, dat, is dat echt een strategie? Dat is, dat is vrij bewust. Uh, we zijn niet zo van op de borst kloppen. Van kijk eens wat wij allemaal doen. En wat goed we doen. Nee, we werken liever achter de schermen. Maar hoe genereer je dan toch je fondsen? Doe je dat uh, ook achter uh, de schermen? Uh, we hadden diverse activiteiten. In, uh, in oktober is er een uh, britswedstrijd in alle Zonvoortse kroegen. Dat organiseren ja, we. Lisa. Dat, dat, precies. Lisa. Nou, dat, dat brengt dan gemiddeld zo'n 4.000, 5.000 euro op. Daar kunnen we weer mensen mee helpen. We organiseren één keer per jaar een golfwedstrijd op de Kenneberg. We hoeven geen green fee te betalen. Nou, daar komen 30 teams. Eh, die betalen ongeveer, netto blijft er 30.000 euro over. Daar kunnen we weer dingen mee doen. Dus zo zijn er een hoop activiteiten waar we geld genereren eh, waarmee we mensen kunnen helpen. En nu heb je ook een andere manier gevonden om geld te genereren. Ja, het, is, het is niet alleen in materiële zaken, moet je denken. Aan nee, geld. Maar het is ook de handen uit de mouwen steken. Zoals nu in en Japan. Daar gaan we, en daar gaan we naartoe. En dan wil ik even in Japan, hoe uh, uh, triest dat ook is, even daar laten voor wat het is. Maar het Want is de gaat, handen uit de mouwen steken. Het is de handen uit de mouwen steken. Het is tenten leveren. Het is werkman leveren. Dus ja. er gaat van alles zijn, Maar. Ook in Zandvoort gaan de handen uit de maat. Ja, er is, er is een, uh, volgende week, 18, uh, vrijdag 18 maart en zaterdag 19 maart, is de landelijke actie NL doet. NL doet is in eigen, eigenlijk is dat een, een opvolging van het Oranje Fonds van de Koninklijke Familie het Oranje Fonds had een, heeft een heleboel geld en zoekt gewoon activiteiten één keer per jaar waarin organisaties een project kunnen aanmelden van we zouden eigenlijk dat gebouw willen schilderen of het gebouw willen opknappen of het tegelplateau vernieuwen of wat dan ook, maar we hebben geen mankracht we zoeken vrijwilligers die dat willen doen of gewoon een gezellige ochtend Regelen. Ook de koninklijke familie is heel actief bezig op dat moment. Ja. Uh, het hele gezin doet er aan mee, staat te schilderen, staat te bieden. heb je uitgenodigd. Uh, <lacht> dat weet we pas een dag van tevoren. Of er iemand komt hier naartoe. Ja, dat klopt. Uh, dat weet je nooit van tevoren. Maar je hebt wel gevraagd of er iemand komt. Uh, dit <lacht> signaal is afgegeven bij Eno. Hey, dat is het goed. <lacht> en het, is, het is inderdaad altijd een verrassing. En het is ook leuk om te zien dat uh, de koningin staat hier te, te verven en uh, de prins die staat daar te, te doen. En ik, ik zie dat altijd leuk op televisie. Um, je hebt uitgelegd wat NL doet is. Hè? Dat gaat dus landelijk gebeuren. Ja. En de koppeling met de Lions. Uh, we, de, de koppeling met de Lions is dat de Lions een half jaar geleden met het landelijk oranje fonds. Een, een soort van gentleman's agreement heeft gesloten. Wij gaan samenwerken. Dus oranje fonds. Je kan rekenen op alle Lions clubs in Nederland. Er zijn er 450, 450 Lions clubs. <lacht> 13.000 leden. En al die 13.000 leden die gaan zich inzetten op... 18 en 19 maart, waar dan ook in Nederland, voor projecten van het Oranje Fonds. In Zandvoort zijn er vier projecten aangemeld door organisaties. Eh, bijvoorbeeld Pluspunt, die eh, zo dolgraag op vrijdag het tuintjes van een aantal mensen zou willen opknappen. Het praat ook over tien tuintjes van mensen die zelf in een rolstoel zitten of wat dan ook, die het niet meer zelf kunnen. Eh, kunnen jullie vrijwilligers eh, regelen, tien man, om die tuintjes op te knappen? Tuurlijk, dat kan. Dus wij komen met man vrijdagmorgen aan en dan gaan we tuintjes opknappen. Mag ik even, mag ik even terug? Ja. Um, er zijn vier projecten aangemeld, die zijn aangemeld bij de Lions. Nee, bij het, Oranje Fonds. Bij het Oranje Fonds. En het okay. Oranje Fonds heeft dat hier aan ons doorgegeven, naar de Lions, van kunnen jullie daarop inspringen? Dus nou, eigenlijk prima. zijn jullie uh, uh, de Uitvoerder. dorpsuitvoerders. Ja, uitvoerders. Okay. Dat betekent dus, ook dat je moet gaan ronselen voor uh, groene handjes. In dit geval. En nee, ik leg zo'n verzoek voor in de club. En de club zegt, oh dat vind ik leuk, uh, wij gaan tuinieren. Maar er is op vrijdagmiddag nog een activiteit. Ja. De, de boomhut, na schoolse opvang, uh, achter pluspunt gelegen. Daar moeten een aantal palen staan onder het balkon. Het is een kunstwerk van 4 meter hoog, 27 palen. En die moeten ontvet en weer opnieuw geschilderd worden. Nou, ook daarvoor hebben we 10 team al nodig. Dus die gaan vrijdagmiddag ontvetten en schilderen. Uh, Mensen vinden dat leuk, die zeggen, ja ik kan toevallig vrijdag niet, uh, s morgens, want ik moet nog werken ook. Maar smiddags kan ik wel een paar vrijnemen en dan kom ik helpen met schilderen. Ja, dat zijn niet allemaal per se Lions Ja, het zijn allemaal Lionsleden. Toch? Ja, en er zitten een paar uh, damepartners zitten erbij. Uh, en er is één uh, gast, dat is uh, Anders Sandbergen, de wethouder. Die zei van, ik vind het zo leuk, mag ik meedoen. Ja. Natuurlijk, graag. Je mag dan ook gelijk lid worden bij jullie. Alles is goed. Maar ik ben er nog niet, want op zaterdag, de tweede dag, er zijn er nog twee activiteiten. Een verwenddag voor de bewoners van Huis in de Duinen in de branding. Uh, dan moet je je voorstellen, er zijn drie huiskamers in de branding. Hmm. En die willen gewoon een gezellige ochtend hebben. Dus dat betekent gezamenlijk met die mensen ontbijten, lekker ontbijtje maken met, met alles erop en eraan. Uh, er komt een troubadour zingen, uh, dan koffie met gebak, uh, gewoon zorgen dat de hele ochtend het gezellig is. Nou, ook daarvoor weer tien mensen die er naartoe gaan om daar te helpen. En hetzelfde doen we in de huizen Boerdam, ook op zaterdag een verwenochtend voor de mensen zogezegd van de derde verdieping. Mensen die uh, te last hebben van een korte termijn geheugen. Die achter de deur zitten. Oh, dat ja. zeg je, heel mooi. Ja, nou, zo is de, mij dat geleerd ja. door NL Doen. Zo, zo is dat ook. Ja, uh, de, wat mij een beetje opvalt, en dat is niet zo verkeerd bedoeld... ...er zijn alleen maar Alliance vrijwilligers... Zijn er nog meer Zandvoortse vrijwilligers die zich in gaan steken in uh, NL Doet? Je uh, wat? Nee, nee, dit zijn de enige vier projecten die zijn, uh, die, die, die zijn aangevraagd. Die krijgen ook een subsidie van het Oranje Fonds. Ja. Bijvoorbeeld dat schilderen van die palen kost geld. Ja. Nou, uh, Oranje Fonds betaalt de verf, de kwasten, de rolletjes en al dat soort toestanden. Oké, okay, um, dat gebeurt dus in Zandvoort. Ja. Naast jou zit uh, Betty. Ja. En die stond ook al te springen over NL Doet. Ja, ik Betty uh... gaat ook wat doen. Ja, ik, heb, ik had het heel op de radio gehoord, dus ik was uh, gaan kijken wat er allemaal uh, aangeboden werd. Ik wilde het eigenlijk graag in Zandvoort doen. Maar helaas, ja, het Lions. was allemaal al vol, de Lions. Dus uh, ik ga nu naar Amsterdam. Ik ga naar het Safati huis, waar uh, Ramsjaffy heeft gewoond. De Routerstraten. Ja, en, uh, een, uh, dat, is een, ja, en uh, dat is het, uh, voor, het vroegere Armenhuis van ja. uh, Amsterdam. En daar is een hele grote expositie. Daar wordt een grote high tea voor de bewoners georganiseerd. Al de liefste komt optreden. Dus het wordt echt een uh, ja een vier, tot een vierster hotel omgebouwd en uh, daar ga ik uh, bedienen. En daar ben jij de, de, de vrijwilligers. Te... Ja. Ja. Ja. ja, en ik heb er dat heel was veel in. Ook, dat was natuurlijk ook net zoals bij de line een project wordt aangeboden. Wat kon je ja. daarop inschrijven? Ja, je kan gewoon uh, op internet kon je gewoon NL doet. En dan kon je gewoon op je postcode gaan zoeken. En dat is nog zo. Weet ik niet op dit moment. Je, je, je kan nog steeds zoeken ja. als je een NL doet, intikt. Ja. Dan zie je alle projecten. Je tikt de postcode of je plaats in van waar je iets zou willen doen. Ja. En dan komt tevoorschijn welke projecten er zijn. En of ze vol zijn of dat ze nog vrijwilligers zoeken. In Haarlem zijn er nog een aantal projecten waar ze vrijwilligers zoeken. Dus als men nog NL wil doen, ja. het komende weekend, dan kan dat nog. En gewoon. echt gaat het allemaal doen, ja, het is, want het is ja. echt heel erg leuk. Het is ook nodig. En nodig. Maar ook met je, je doet het met elkaar. En uh, ik denk dat dat heel goed is jij nou uh, jij als grote regisseur door het dorp en rennen met al die grote dikke map onder je arm om al die projecten te begeleiden? Nee, nee, nee. Ik start hetzelfde schilderen. Ik moet tuinieren. Ik ben ingedeeld voor vrijdagmorgen tuinieren. En ja, ik ben... Waar is dat? Uh, dat krijg ik s morgens te horen van Amber van Tetterode die dat coördineert namens Pluspunt. Uh, er moeten tien tuinen gedaan worden. Uh, nou, daar gaan we met de hele ploeg op af. Uh, waaronder onze geachte burgemeester met zijn echtgenoten. Uh, we hebben Toevallig even met elkaar gesproken. van, Weet jij iets van tuinieren? Wat is onkruid en wat is echt? Ah, oh, zijn tuin is niet veel. <laughs> nee. dus, dus wij moeten nog even een spoedopleiding mee van Kleef hebben. <laughs> dat is, is op donderdagmiddag, zeker. Ja, precies. Dat het nog vers in het geheugen zit. Ja. Um, dus uh, ik, ik sta vrijdag de hele dag in tuintjes te werken hier in Zandvoort Pieter, we moeten dit gesprek bijna afronden is er nog iets wat je nog kwijt wilt over Lions activiteiten de komende maanden of uh, uh, dit jaar de, de, de Lions op de eerste Pinksterdag hebben we weer een, een, een, een tour op het circuit voor mensen met antieke auto's oh, ja. die mogen daar lekker op het circuit rondrijden met uh, veel lawaai uh, nou niet veel lawaai maar lekker hard rijden ze moeten er wel voor betalen en dat betekent weer kassa voor kassa. de Lions en daar kunnen we weer dingen mee doen uh, en natuurlijk ons golfeet uh, komt eraan, onze Brits wedstrijd komt eraan. Dus we zijn lekker actief bezig. En verder is het achter de schermen werken. Uh, bijvoorbeeld in Haarlem hebben we een enorme hoeveelheid dak- en thuislozen. die buiten onder de, de brug slapen en in portieken slapen. Daar zijn veel kinderen tussen, onder de 16 jaar. En een van onze activiteiten is om die kinderen op te pakken en die ook eens een keer een rustweekend te geven. Uh, onder begeleiding natuurlijk. Uh, en dan zie je hoe slecht het toch eigenlijk in de maatschappij is eh, dat dit soort kinderen op straat staan door wat voor dan ook en eh, nergens terecht kunnen ja, het uh, lijkt allemaal wel mooi deze mooie maatschappij maar nee, er, is ja, ja, breder, ja. er is nog een hoop uh, te doen de Lions lid word je dat of word je gevraagd daarvoor? Ja, je wordt gevraagd okay. um, uh, het, is, het is een vriendenclub is het. Ja. En, en, als vrienden... en alleen maar mannen heb nee het Oh nee, oh nee. Zandvoort wel toch? Ja, Zandvoort wel. Uh, ja, is niet bewust. Als ik... Nee, als ik in Haarlem kijk dan is het uh, mannen en vrouwen alles dwars door elkaar heen. Ja, jullie zouden eens dus een keer een dame kunnen vragen. Ja. Ja. We hebben wel ja, een suggestie. Ja, want Dom wilde eigenlijk ook wel. Maar ja. Nee, nee, nee. nee, nee maar het is, het is nee, een ja. hele uiterst actieve club. Ja, Oké. Okay. Nou ja, dat, uh, dat, dat is ook zo. Uh, en, en jullie komen ook goed naar buiten met dit soort projecten. En ik vind het ook eigenlijk... Nog beter dat je je fundracing uh, low profile haalt. Ja. Niet echt van hier zijn wij uh, Nee precies. Okay. Okay. Bedankt, want jij moet nou als een speer naar de studio. Ja, je moet je vo uitzending voorbereiden. En, en volgende Is programma. Anki er ook weer bij? Nee, nee, nee, nee ik doe het ja, dus uh, om 12 dan? uur alleen. Okay. Met uh, Marcel Meijer en met uh, Tom Drommel. Wow. En dat wordt gezellig. Drie mensen die gezellig kunnen praten. Precies. geen en, probleem. En welke techniek? En dat koordraai doet techniek. Oké. Okay. Okay. En uh, volgende week dan uh, hebben we de Coredex in het programma, oh, uh, meneer Moelen en een hele geschiedenis van de Coredex. Ja. Ga ja. weer stoproepen. En daarna komt Minken van de Meulen. Ik ga nu echt stoproepen. <laughs> Ik ga praten over Rinkel. <laughs> <laughs> het, wordt, het, het wordt weer een, een, een, een, een goede uh, opvolging van het Goedemorgen Zandvoort, want we gaan praten over Oud Zandvoort. Ja. Goed, uh, Betty en Pieter, heel erg bedankt voor jullie uh, inbrengen in dit gesprek. We gaan uh, straks naar het volgende onderwerp, de 30 van Zandvoort. Maar eerst gaan we luisteren naar vets domino, I'm Walking. I'm walking, I'm talking. Zelf is uh, Jeroen Wouda. Uh, we gaan praten over de 30 van Zandvoort. Welkom Jeroen. Dank u wel. En er staat om 26 maart introduceert Le Champion: de 30 van Zandvoort. Wat is Le Champion? Nou, Le Champion is een uh, organisatie die bestaat <tie> uh, 42 jaar. Een vereniging, een tourclub van uh, Roenshine. We organiseren fietsevenementen, wandel en hardloop evenementen. In Zandvoort zijn we vooral bekend door de Zandvoortse Quieren die we nu voor het vierde jaar gaan organiseren. Dat is op de zondag na de wandel, het wandel evenement. Ja. En de meest bekende evenementen zijn wel de dam lopen en de Amsterdam Marathon. En dat is allemaal... <laughs> Ik ben Benny al meeschudden. Dat is de Zandvoortse Quieren. Juist. Oké. Okay. <laughs> Ja, net, net als bij Pieter, je moet af en toe een beetje ingrijpen natuurlijk. Uh, ga je gaan, ja. De 30 van Zandvoort een nieuwe, uh, nieuw evenement. Ja, uh, ja. Toevallig heb ik met jou uh, daar al eens een keertje mee naar mogen kijken. En ik ga toch zeggen, het stoort mij het laatste stuk over de Alemstraat moet komen. Uh, daar is echt niks aan te veranderen. Dit jaar zeker niet. Nee, het eerste jaar is daar uh, ook eigenlijk speciaal voor gekozen om die Alemstraat erin te betrekken. Maar ik denk dat het ook gaat om een stuk zandvoort salama zit. Ja. Heeft ook te maken met dat we langs het parcours veel dingen willen laten zien. En je gewoon qua afstand toch die 30 kilometer moet aanhouden. Mm. En er is zoveel te zien. En er zijn zoveel mooie stukken hier rondom Zandvoort. Ja. Je moet op een gegeven moment keuzes maken, en dan is dit een, uh, een, een gedeelte waar die uh, keuzes gevallen op, op halen. Maar straat, Zandvoort, Salaan. Ja, nou, ik wil daar uh, toch nog wel eens een keer met jullie over, uh, over Je weet wat ik Dat over kan, absoluut. Het, het visserspad vind ik namelijk het mooiste sluitstuk. Maar goed, daar gaan we het nog niet over hebben. We gaan het over deze 30 hebben. Ja. Je start op het circuit. Ja, en dan? Ski park Zandvoort. Uh, we wandelen eigenlijk gelijk het circuitpark af richting boulevard, het strand op. Strand op. op. Oké. Okay. Zandvoort aan zee, Bloemendaal aan zee, Ayrmuida aan zee, daar gaan we binnendoor richting Velsen. En via Velsen lopen we terug, of een gemeente Velsen, lopen we terug naar, naar Driehuis, um, kopje van Bloemendaal pakken we mee, Overveen, aardehout. Dat is, is een klim van de eerste categorie. Klopt. Dus we krijgen eerst het strand, dat kan vrij zwaar zijn, ja. dus afhankelijk natuurlijk van, uh, van het weer. Um, en dan een stukje omhoog, bij Bloemendaal. En voor de rest is het uh, vrij vlak. Maar ja, na Bloemendaal ga je weer naar beneden. Het scheelt een stuk. Ja, maar je, je moet eerst klimmen. En dan, uh, dan zijn er altijd mensen die ook nog even op die uitzichttoren willen gaan kijken. Oh. Want dat mag toch, ja. hè? Als ik aan het wandelen ben en ik zie iets leuks, dan mag ik toch gewoon even wat, wat gaan doen. Dat is absoluut toegestaan op ja, de Korachterwijk. Er ja, zit ja. er geen tijdslimiet aan. Uh, er zit een tijdslimiet aan. We zijn ook uh, per stempelpost op de route zijn ze oh, stempel, Je moet stempelen. Ja, ja. absoluut. Ja, anders zou jij ook mee kunnen doen en dan was je als eerste binnen. Ik, ik kan heel erg goed klunen. Precies. Dus. Ja, en de stempelposten zijn ook nog zo opgesteld dat uh, je toch echt de 30 kilometer moet afleggen. Nee. De nee. er komen. Ja, want op, uh, bijvoorbeeld op de Zandvoorslijn is dat ook toch? Ja, dat strand ook. Ja, dat is eigenlijk het, in, in, de, in de punt het vesten. Uh, in de, vest, de punt het vesten vest, vest. en Muiden hebben we de beach ja. in. Daar gaan we gelijk uh, het strand ja. af. Valeri is een driehuis en dat is eigenlijk een... Uh, een hoek die al meteen uh, de 30 kilometer dragen. Ja. Als je nog even terug in, in de wandeling, als je daar zo uit Velsen komt, uh, ga je dan zo binnendoor uh, lang, Driehuis, Zandpoort uh, <kwijden> en dergelijke, langs u, het, uh, de ruïne van Bredeoogde. De Eerst Duan de ruïne ja ja ja. ja, ja, ja, ja. En daarna de ruïne nou, Dat is een fantastisch mooie weg daar, ja. uh, binnendoor zo. En daar kom je ook langs. Uh, ja, absoluut. Uh, ja. Ja. ja, en dan kom je langs die uh, beroemde hockey- en voetbalvelden in Bloemendaal. Ja. Klopt, en daar sta je we... omhoog. En dan ga je rechtsaf omhoog het uh, kopje op. Ja. ja, we komen dan van de berg weg. Ja. Ja. En dan gaan we inderdaad het uh, kopje op vanuit Caprera. Ja, ja. ja dat klopt. Dan komt langs Caprera. Caprera. Ja. Ja. Ja. Dan ga je omhoog, dan ga je naar beneden dan kom je bij Overveen. Dan pak je de, het centrum van Overveen zeg maar. richting Elswoud. Ja, Bloemendaalse weg. Bloemen weg. En dan loop je door Bentveld naar uh, Ook, dus uh, Benfield, de hoek van Bentveld. zeg maar. Ja. En dan kom je natuurlijk Zandvoort in. Ja, en dan hebben we de intocht met uh, de dorpsroeper op het moment dat je Zandvoort binnenkomt, die iedereen verwelkomt. Ja. Iedereen? Ik hoop het wel. Ja. Ja, zal <laughs> die dat zal hij 2500 keer moeten doen. Die wacht zo bij het huis in de Dat, dat hoop ik ze zeker, ja. We hebben op dit moment uh, toch een behoorlijk aantal inschrijvingen al binnen. Ja, daar wil ik even, even naartoe. Uh, in het voortraject, uh, met het opzet hiervan, hadden jullie een lagere verwachting, uh, 1500. En nu ineens zijn het er al 2500. Wat, wat is daar uh, de, de, de duwerij aan? Hoe komt dat? Um, nou, we hebben eerst gekeken om gewoon rondom die circuiren een wandelevenement neer te zetten. Um, wat achteraf ook bleek, is dat um, in de regio um, op dit moment weinig wandelevenementen zijn. En er eigenlijk gewoon een gat in de wandelkalender is, waardoor ook veel mensen deze kant op komen om de 30 van Zandvoort te wandelen. En we merken ook dat er heel veel enthousiasme is over de route. Uh, er is natuurlijk altijd uh, het broedseizoen waar je rekening mee moet houden. En mensen kunnen daar gewoon uh, niet altijd van de paden af. En hier zie je toch dat het uh, nog steeds een hele mooie route te, uh, neer te zetten is. Komt hij toch weer terug over het visserspad? <laughs> maar daar zal ik voor strijden voor het visserspad. Want het broedseizoen vind ik... Uh, daar reken ik op hè. Vind ik vind, ik nee, vind het broedseizoen zeer belangrijk. Alleen uh, als je naar de groep Nederlandse wandelaars kijkt, zijn dat ook natuurliefhebbers. En als je ze gewoon vertelt van jongens, het is broedseizoen, doe een beetje rustig aan. Dan blijven ze op het pad, daar ben ik van overtuigd. Maar uh, daar gaan we nog zeker een keer over hebben. Uh, je hebt ook allerlei contacten gelegd in het dorp. Klopt. Wat gebeurt er in het dorp? Um, we, zien, we zien dat er uh, een aantal ondernemers zeer enthousiast zijn. Die gelijk inspringen en mee willen doen. We hebben een uh, wandel- en runningmenu voor het hele weekend aangeboden. Mm -hmm. Samen met wat ondernemers. Een drie gangenmenu voor 19,5 euro waar de wandelaars... En Hardlopers op de zondag ook en, en gebruik van kunnen maken. Hoeveel uh, restaurants doen daar mee? Een stuk of tien. Een stuk of tien, oké. Okay. Die ja. we bereid hebben begonnen om, uh, om mee te doen. En ik had eigenlijk gehoopt dat iedereen gelijk in zou springen. Dat ik belletjes zou krijgen van alle kanten: van wij willen ook meedoen, we hebben ervan gehoord en uh, we springen in. Uh, dat blijft nog een beetje achter. Ik denk dat mensen nog niet helemaal bekend zijn met wat we eigenlijk in het dorp teweeg gaan brengen. Want dan ben ik van overtuigd dat het één groot. Uh, feest gaat worden. Ja dat denk ik ook want uh, de Haldestraat wordt daar speciaal voor afgesloten en er komen 2500 wandelaars in die, die Haddenstraat. En de rest van de ondernemers? Uh, de rest van de winkels. Van uh, uh, ze zijn allemaal de mensen die ik spreek, Sander, zijn allemaal positief over het wandel evenement, maar er wordt niet zozeer ingesprongen op uh, de kans die er denk ik toch voor sommige mensen wel uh, nog meer zijn Zijn zit eigenlijk een beetje op, uh, op de achterhand te wachten tot het uh, evenement is, dan gaan we kijken en dan misschien volgend jaar ik hoop het, want tot 26 maart volgend jaar. Uh, wel actie ondernemen Jeroen tot, 26 actie maart ondernemen. is een zondag Nee. 16 november is een zaterdag. zaterdag. Het ja. vindt op zaterdag plaats. Het is een zaterdag. Oké. Okay. Samenwaldig met net. We, we, we kunnen even Pieter van de hand helemaal nou, afzetten. Pieter die zit. Er weer <hums> van, ik moet, ik moet, die vinger gaan natuurlijk die tafel wegstaan. Maar uh, uh, er is met uh, Jeroen en CFM uh, een uh, en ander gesproken. En er gaat van alles gebeuren. Pieter, in het kort. Geval. Ja, nu ik, ik, een andere pet op van uh, voorzitter van ZFM. Oké, okay, maar. Uh, het is Voor ons is het een grote uitdaging. dit wandel evenement op zaterdag. 26 maart. Want wij gaan rechtstreeks uitzenden vanuit de Halterstraat van 2 uur tot 5 uur. En eh, daar gaan we mensen interviewen. We gaan muziek draaien en we zorgen dat alle wandelaars met een glimlach op hun gezicht door die Halterstraat komen naar dat eindpunt toe. Dus we staan er als een welkomstcomité met de radio live vanuit de Halterstraat. Iedereen op Nog de Nog even vanaf, wel... <coughs> vanaf welk moment? Vanaf 2 uur tot 5 oh. uur zijn we daar druk bezig met muziek draaien. We gaan mensen interviewen. Er lopen mensen rond die even... En goed begeleiden op die laatste 100 meter naar de finish toe. Heb je ook bladenpleisters voor je? We hebben alles. Denk erom: het Rode Kruis is actief. Zit uh, het zit in de familie. zit in de familie. Dus zaterdag is de radio actief aanwezig in de Halterstraat. Trouwens, dat is ook op zondag het grote evenement op het circuit. Dan verzorgt CFM alle geluid en sprekers en muziek in de grote tent die op het circuit staat. En daar gaan we 12.000 man bezighouden met muziek en opzwepende muziek om dus, uh, goed gemotiveerd aan de slag te gaan. Er is ook nog een verzoekje hè, of de mensen die naar CFM luisteren en op hebben staan de boksen buiten willen zetten. Ja, precies. Zodat we ook wat muziek langs de route hebben. Precies. En anders ga je zelf zingen. <laughs> nou, dat, maar niet doen. dat is organisatorisch al rond, Pieter. Ja, dat allemaal is helemaal technici, rond. hier. reporter. Technici is allemaal rond. Dus zowel zaterdag als zondag gaat hem aan de bak. Luisteren dus. Jeroen, um, kan je nog inschrijven? Ja. ja, zeker. En dat moet ook uh, vrij snel. Vrij snel? Nou meedoen, ja, maar morgen de laatste dag. Morgen is de laatste dag voor de inschrijving. Hoe kan ik inschrijven? Hoe kan je inschrijven? Dat is via de website www.30vanzandvoort.nl Op deze website staat een link naar de inschrijfmodule. En via deze inschrijfmodule wijst het zich vanzelf. Ja, een, een mooie eerste pagina zie ik met wat foto's ook van uh, dingen in de route. De ruïne zie ik en bos en Zandvoort. Ja, ja. ja daar gaat het natuurlijk allemaal uh, gebeuren. We gaan uit Zandvoort weg en dan komen we komen in Zandvoort terug. Um, jij hebt de inschrijvingen gezien. Wat is de fest, uh, Waar komt de veste lopen vandaan? België? Stricht, België, toch? Ja. ja, we hebben op dit moment een aantal inschrijvingen uit België en dat is wel Vlaanderen, want dat heb ik even gecheckt natuurlijk. Um, ja, en dat is toch wel mooi om te zien dat ze. Want treinverbindingen zijn er natuurlijk niet. Dus je ziet ook al dat mensen toch echt de moeite nemen om een heel weekend te verblijven in Zandvoort. Om mee te doen aan. Aan een mooi evenement. Ja. En waarschijnlijk ook op de zondag uh, kijken bij de circuirun. Kijken bij de dorpsfeest in Zandvoort. En dat gewoon als één gezellig weekend uh, zien. En dat is ook wat wij willen neerzetten uiteindelijk samen met de opening van het Strandseizoen. Willen we er één mooi weekend Eén van een maken. Mooi weekend voor maken. Ja, ja de, is er iets wat we niet gevraagd hebben, wat je nog zou willen vertellen erover? Want we zijn zo'n beetje... Ik dacht dat we alles hebben gehad. Zelfs alternatieve routes. <laughs> alternatieve routes. Eventueel voor volgend jaar. In de, ja. nou, ik hoop dat mensen er zelf enthousiast van worden. Dat mensen zelf denken van hier wil ik aan meedoen. Hier ga ik voor trainen. Dat is nu nog redelijk kort. Omdat het ja. binnen twee weken is. Ja, um, we kunnen het als voorbereiding zien op een uh, vierdaagse. In Nijmegen in Alkmaar natuurlijk. Die wij zelf organiseren. Ja. En ik hoop echt dat mensen zien de website zien, een advertentie zien en denken van, kijk, daar willen we aan meedoen. Moet je trainen voor 30 kilometer? Op het moment dat jij je gewoon een, een eigen wandelsnelheid aanhoudt en je vertrekt uh, niet te snel, dan moet je Iedereen dit kunnen, kunnen wandelen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je voor de Vierdaagse moet je trainen, en, maar het komt zo op. Het is wat, wat ja. anders als het inderdaad meerdere dagen zijn. Ja. Stel, je loopt meerdere dagen 30 kilometer, maar één dag 30 kilometer. Uh, dat krijg ik ook wel terug van, uh, van andere uh, mensen die, die meer echt uh, experts zijn in het wandelgebied. Dit is gewoon voor iedereen te lopen. Ja, dat is dan misschien nog een laatste vraag. De begeleiding, ook medisch gezien. Er kan altijd wat gebeuren onderweg. Ja. Hebben jullie iets van een bezemwagenbegeleiding onderweg? En dat dus... is wel leuk om even aan te geven. We waren natuurlijk uitgegaan van wat minder wandelaars. Toen hebben we gedacht aan een rode kruispost bij de start, een rode kruispost bij de finish. En een mobiele post langs het parcours. Op het strand hebben we de reddingsbrigade Zandvoort bereid gevonden om het hele strand op zich te nemen. Dus ook uh, Bloemendaal en, uh, en Nijmuiden. Uh, maar het aantal wandelaars is uh, mm -hmm. toch wel wat meer dan wij in eerste instantie gedacht hadden. En daarom is het toch voor gekozen om op iedere post langs het parcours, iedere stempelpost, Rode Kruis personeel aanwezig te hebben. Er zijn ook vrijwilligers van het Rode Kruis en die... Uh, ja, de, de, de veiligheid en de gezondheid moet natuurlijk gewaarborgd blijven. En als je tien pleizers wacht en dat worden er 25, dan moet je toch wat meer mensen op de benen hebben. Dat is heel goed. Ja, ja. en we hebben we ja, alles preventief Ja, natuurlijk. Alles gedekt hebben. Goed, Jeroen, bedankt voor je komst. Het Graagenaam. is allemaal duidelijk. Uh, morgen uiterlijk de laatste dag om in te schrijven via de site www.de30 van Zandvoort .nl. Veel succes. Ik hoop dat het heel gezellig en heel goed wordt. Uh, Daar gaan we uit. Alle zaken goed gaan verlopen. Gaan we en uh, ja. we gaan ze binnen zien lopen zaterdag de 26 e in Zandvoort. Ja, Strombaan of nou, nee, het zal wel meevallen. Ik denk met de handen in de lucht. Want het ja. wordt een groot feest. Ja, dat denk ik ook. Nou, en zeker die ontvangst in het centrum. Dat moet feesten. Dat moet helemaal goed komen. Heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. Uh, dit was uh, het eerste uur. Uh, het eerste vrolijk uur van. Zandvoort. Van uh, goedemorgen Zandvoort. Het, uh, het tweede uur gaan we praten over de faciliteiten in het LDC met Gijs de Rode en ik dacht hem um, al net even gezien te hebben. Jennis Daniels als een van de grootste gebruikers van uh, van die faciliteiten. Ja. Jesse Zandvoort Hans Rijmers. Uh, ja Jesse Zandvoort en uh, we eindigen dan de ochtend met de toertocht voor Challenge uh, Marco Goudswaard. Dus kortom van alles weer te doen. En leuk om naar te luisteren. Dat denk ik wel. Kom terug in het tweede uur en u gaat het allemaal meemaken. We gaan eruit dit eerste uur met Alan Parsons. Sooner or later.